Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. In Oldenzaal is een huis helemaal ingestort. Twee mensen zijn onder het puin vandaan gehaald. Hoe het met hen gaat is niet duidelijk. Volgens deze verslaggever van RTV Oost wordt nog gezocht naar een derde persoon. De brandweer is volgens de politie aan het kijken of ze diegene kunnen bevrijden en hulp kunnen bieden. Maar ook zijn of haar situatie is nog onbekend uh, ja, hoe het eraan toe gaat. Ja, Er is wel contact met degene die onder het puin ligt. Het huis stortte in na een gasexplosie. Deze vrouw hoorde vanochtend een harde knal. Op dat moment dacht ik van wat is er in Gosland, wat gebeurt hier? Ja, ik dacht wel gelijk aan iets van een gasexplosie of zo. Eén groter ravage en er ligt ja, alleen de zonnepanelen zie je volgens mij nog. En uh, ja, het is niks, er is niks meer over. Er werd bij het huis een laadpaal geïnstalleerd. Bij die klus zou een gasleiding zijn geraakt. Maar dat is nog niet bevestigd. Voor de zekerheid is iedereen die in de straat woont geëvacueerd. Alle buren worden opgevangen in een hockeyclub iets verderop in Oldenzaal. De Europese Unie werkt hard aan nieuwe strafmaatregelen. Daar komen ze mee naar de gebeurtenissen in Butscha, een stad bij Kiev. Het Russische leger zou daar honderden burgers hebben vermoord. Het is nog niet bekend aan wat voor sancties de EU denkt. De politie ontdekt steeds minder hennepkwekerijen. Ook zijn er minder drugslap op. Drugslabs opgespoord, blijkt uit nieuwe cijfers. Komt volgens de politie door een tekort aan agenten en doordat er minder tips zijn binnengekomen. Wel werd er veel meer drugsafval gedumpt in de natuur. En we zetten graag de bloemetjes buiten. Plantjes, hè, wat gezellige dingetjes, een lekkere zithoek. Wat zijn gezellige dingetjes? Wat beeldjes, dingetjes ophangen, een vlindertje. Een tuinkabouter. Een tuinkabouter kan ook nog heel goed. <laughs> ja. ja, Tuincentra, boerengoed, ook het afgelopen jaar verdienden ze meer. Net als het jaar ervoor, waarschijnlijk door corona. Want ja, je moest iets opfleuren. Zelfs de niet-groene vingers doen mee. Ik haat tuinieren. Ik heb een huis zonder tuin. Ik vind het een genot. Bent u toch in een tuincentrum? Ja, even een plantje voor op de tafel. Ik ben nog steeds bezig in de tuin, inderdaad. Vindt u het leuk? Nou. <laughs> Volgens de tuincentra staken veel mensen het geld voor een vakantie die niet kon doorgaan in een tuintje. Ja, het weer. Het lijkt wel herfst. Harde wind, veel regen en een graad of 8. En het blijft nat. Morgen wel iets minder wind en een graad of 11. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANBB. Noord-Holland rijdt het nog langzaam op de A2 Utrecht-Amsterdam. Tussen Breukelen en Amsterdam-Zuidoost heb je 5 minuten vertraging.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 The FM for optimaal We'll be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 en over Revenboogstaans, dat moet ik zeggen. Die uh, heeft ook... Uh, daar is ook een onderzoek geweest... naar de acceptatie van hbt in Zaandam. Wel mooi dus dat, dat er zoveel ook... lokale initiatieven zijn tegenwoordig. Ja, ja precies. Ja. Dat is heel leuk. Ja. Dus uh, nou, daar gaan we het over hebben. Hartstikke goed. En uh, ja, wat, wat de actualiteit betreft... want daar hebben we best wel wat van uh, deze keer...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 ...wordt verboden per grondwet. En uh, dat is een uh, belangrijke toevoeging uh, aan die wet... ...omdat het niet zo expliciet nu uh, benoemd uh, was. Uh, VVD, D66, CDA, SP, van de GroenLinks, Partij voor de Dieren, ChristenUnie... Volt, JA21, Groep van Haga, Denk, fractie Den Haan... ...en de Boer-Burgerbeweging stemden voor. Tegenstemden de PVV, Forum voor Democratie en de SGP... ...en twee partijen waren niet aanwezig. Ja, zo groot is onze...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 Maandje, ja. ja. Ja, mooi. Uh, Donja, ik begin meteen uh, met de eerste vraag. Wie ben jij? Dat is mm -hmm. voor de luisteraars leuk. En uh, hoe ben jij gerelateerd aan de regenboogcommunity? Nou, ik uh, ben Donja. Ik uh, ben 27 jaar en ik woon in Overveen, vlakbij Zandvoort. <laughs> ja. Uh, ik weet al uh, sinds jonge leeftijd dat ik op vrouwen val. Ik dus identificeer mezelf als lesbisch. Um,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 Nou, en ze allemaal een abonnement nemen en het interview lezen dan. Dat zou leuk zijn. Wat zeg je? Dat zou heel leuk zijn, ja. Ja, toch? Dan lees je het interview. En Donja, waarom is het blad nodig? Wat is de toegevoegde waarde voor de dames van dit blad? Nou, ik vind zelf een tijdschrift nodig... omdat wij de enige zijn in Nederland die ons echt puur en alleen richten... op de lbt vrouwen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 ja, Als je verhalen en ervaringen van andere dus LBT-kundige leest of ziet, uh, ik denk dat je je dan gewoon wat, net wat minder alleen voelt of net wat minder anders dan anderen. Mm -hmm. uh, we krijgen ook regelmatig positieve reacties van lezeressen die dan scandal blijven zijn of opgelukkig zijn, of zichzelf kunnen herkennen in haar verhaal dat ze op onze website lezen. Dus, uh, Mooi zo. En omwille van de ja. tijd uh, uh, uh, ja. moet ik verder. Um, ja, dat 100. Je had een verzoeknummer. Uh, ja. Wil ja. jij uh, zelf aankondigen? Ja, dat is uh, al een tijdje mijn lievelingsnummer. is Silk Chiffon. Van Moena en Phoebe Cb Mooi. de lesbian anthem. Awesome. Dan gaan we dat uh, draaien. Heel erg bedankt voor het interview. En uh, ja, tot ziens ja. maar weer. Oké. Oké. Doei. Doei. and feel It brush against the skin Makes me want to try it on Like, like, so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 Dat onderzoek is dus eigenlijk uh, mijn masterthesis. Uh, Pride Amsterdam heeft een oproep gedaan bij de VU om een kwalitatief onderzoek te doen rondom de botenparade, dus de Canal Parade. Omdat er toch hevige kritiek is. Uh, niet alleen dit jaar, denk ik, maar echt ook wel de, de afgelopen jaren. Dat het uh, te wit is, te mannelijk, dat het nu ook te heter wordt. En uh, ze hebben dus een aanvraag gedaan dat er iemand kwalitatief onderzoek doet, dat ben ik. En ik kijk naar de botenparade vanuit een.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 Uh, ook wel inspiratie voor column zo meteen in twee uur. Want die gaat ook over de ontwikkeling van de Kennel Pride. Nou, oké, uh, zo. Dus uh, zeker aandacht daarvoor. Ja. En wat hebben we nog meer zo meteen, uh, Anja? Nou, we hebben een interview met, uh, met Frankie Vos dus. En er is ook een onderzoek gedaan naar de acceptatie van LHBTS in Zandam. Uh, en dat is ook interessant. En daar gaat hij ook het een en het ander okay. over vertellen. Dus... Uh,